Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Hoho! Gert Kluik met het NOS-journaal. De politie van Hongkong heeft een 19-jarige man opgepakt nadat agenten waren beschoten. Dat gebeurde gisteravond in het district tai Po, waar een groep de confrontatie zou hebben gezocht met de politie. Er zou één kogel zijn afgevuurd met een pistool zonder iemand te raken. Bij een huiszoeking daarna zou ook een semi-automatisch wapen en munitie zijn gevonden... De 19-jarige wilde volgens de politie agenten treffen... en chaos creëren rond de anti-regeringsprotesten. De politie heeft gisteravond twee mensen aangehouden... wegens het mishandelen van conducteurs. De ene verdachte, een vrouw van 23, werd gearresteerd op het station in Kasticum... nadat ze kort daarvoor in de trein een conducteur in het gezicht had geschopt en geslagen. Ze had een boete gekregen wegen zwartrijden. Op het station in Haarlem werd een 23-jarige man aangehouden... na de mishandeling van een conducteur. Het Nederlands-zwitserse bedrijf Allseas... dat betrokken is bij de aanleg van de Nord Stream 2 gaspijpleiding... is gezwicht voor Amerikaanse sancties. Allseas schort voorlopig zijn werkzaamheden op in de Oostzee. De Amerikanen zeggen dat Rusland met zijn gas te veel invloed krijgt op Europa... en spreekt van een veiligheidsrisico. Bij gevechten tussen rivaliserende bendes... in een gevangenis in het noorden van Honduras zijn zeker 18 doden gevallen. Daarmee is het een van de gewelddadigste uitbarstingen... van een gevangenisgeweld in jaren... Twee dagen geleden riep de regering van Honduras de noodtoestand uit... om het geweld in gevangenissen tegen te gaan. De helft van de Nederlandse werknemers is ook in de vrije tijd... nog voor het bedrijf bereikbaar via telefoon of mail. Dat blijkt uit een enquête van het CBS en TNO. Vooral managers en docenten zijn vaak buiten werktijd nog bereikbaar. Het is de eerste keer dat dit onderzoek werd gedaan... waardoor onduidelijk is of de bereikbaarheid de laatste jaren is toegenomen. Het weer op de meeste plaatsen blijft het droog vandaag. Er is wel veel bewolking. Ook af en toe zon. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Keditionbakker van de ANWB. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is tussen Knoop het Burgerveen en Hoogmalen afgesloten. Het heeft te maken met een politieonderzoek na een ongeluk. Dat gaat nog wel even duren. Zolang kan je omrijden richting Den Haag over de A44.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 Wat een goed idee. DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfsfilms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. ZFM. Ho, ho, ho, Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. Goedemorgen Ufff. Oh. We zijn weer terug uh, bij Goedemorgen Zandvoort vanuit de ZFM Studio en wij hebben het tweede uur. Uh, we beginnen met uh, ja, politiek, Belinda Keurensen die van de VVD is aangeschoven, zij gaat straks het hebben over ja, akkoord Watertorenplein is van de tafel en er is iets met de Ventersvergunningen. vergunningen. Uh, dan komt Justin Zandvoort Hans Rijmers komt ons nog even vertellen over wat er morgen uh, in, de, in de Krocht uh, gaat gebeuren. De Big Band. Daarna krijgen we de derde trekking van de, van de decembernotenactie. Uh, de, de notaris is al druk bezig om te de, om de, om de ja, te kijken wie er gaat winnen. Ja. En dan wij gaan uh, afsluiten met een kort optreden van het Dikenscore. En dat heeft een nieuwe naam en dat heet nu Kantoris Laeti. En Jan-Peter Verstegen is uh, daarbij ja. aanwezig. Dus dat is het einde dan van uh, het uh, twee van de uur. tweede uur. En we gaan nu komen, komen we nu terug bij Belinda. Belinda, vertel eens wat er allemaal aan de hand is uh, in, uh, afgelopen dinsdag. In, in tegenstelling wat, het wat nou er trouwens in de krant schaalt, staat. Wat, ja, met Want... de ventersvergunning. Ja. vergunning. Er ja. staat hier dat de APV is aan. Ah, goedemorgen. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, dat klopt. Dat is, die is niet aangepast. De raad heeft eigenlijk uh, gezegd... normaal is het ventbeleid, dat was ook het voorstel uh, van het college... we gaan uh, het aantal vergunningen terugbrengen. Elk ondernemer mag er nog maar maximaal één. Nou, daar staat er nog een aantal zaken in. En daarvan hebben we als de raad gezegd... daar zijn we het niet mee eens. Nee. Dus toen is er een amendement gekomen, zoals dat heet. Dus we hebben het besluit ingetrokken en we hebben gezegd... ga eerst maar nieuw beleid maken en leg dat voor aan de raad. Ja. Dus de raad is nu weer aan, uh, weer aan zet. Ja, want het, het, het kan eigenlijk niet zo zijn... dat mensen die uh, alle investeringen hebben gedaan... om uh, te kunnen venten, hè, om, om, om een kaart te kunnen uh, gebruiken... en uh, daar heb je een bepaalde tijd voor nodig om die te kunnen betalen. Hè, dat is de afschrijvingsperiode. En die kun je natuurlijk niet zomaar verkorten... Hè, waardoor die mensen dan in de problemen komen met hun uh, investering. Nee, wat, wat, wat nu zo is, het, ze hebben allemaal een vergunning voor tien jaar. Ja. En eigenlijk mm -hmm. is het zo, die wordt elke keer wordt die verlengd. Nou, dat mag niet meer uh, vanuit Europese regelgeving. Is dat zo? Is dat, dan ja, is nee? dat niet een interpretatie? Nee, ik, ik, heb ik, heb mezelf, ik heb mezelf ook opgezocht. Okay. Ook om oh, okay. zeker te weten, van, klopt dat? Is dat zo? Dus dat kan je zo uitleggen. Dat is ook zo'n schaarse vergunning. Uh, dat is. Alleen, um, de manier hoe je daarmee omgaat... en dat is niet gezegd namelijk, en dat is wel misverstand... dat het tien jaar moet zijn... Dat is niet waar. Je moet nee. zelf bepalen een termijn. En die mag dan niet onbeperkt zijn. Nou, dat snap ik ook nog. Ja. Maar als het uh, 20, 30 jaar is... Maar als je het maar goed kan onderbouwen... Ja. Waarom dan dat is, dan die, waarom? Dat dat dat die periode is? Is dat milieutechnisch uh, ook? Nee, dat heeft ermee te maken. En dat, dat is eigenlijk, dit zijn schaarse vergunningen noemen ze dat. En dan moet je de mogelijkheid bieden aan iedereen... om dat erin te kunnen schrijven. Ja, ah. dat is natuurlijk prima. Maar hm. nogmaals, degene die al geïnvesteerd heeft die kun je niet nu in één keer zeggen van luister is jouw vergunning vervalt zometeen. en je en krijgt geen idee of dat je hem dan ja. nog verlengd krijgt ja of nee. Die mensen komen in de problemen. Dus ja. je kunt dan niet wat er al eerder is Hij gezegd veranderen. Heel heel zwart-wit. Zwart ja. Zo is het dus wel. En ja. dat is ja, ja, maar dat is eigenlijk en dan moet je dat zie je meer hoor dat, dat zijn van de dingen dat ik denk van Europa, joh, wat bemoei je mee? Het zou bijvoorbeeld ook kunnen gelden voor de gondeliers in Venetië. Ik geloof niet dat als ik daar aan ga kloppen, dat ik een vergunning krijg als, als uh, Kaaskop. Nee. Maar en het is hetzelfde met de benzinepompen. Ja. Die hebben dat ook. Dat zijn ook schaarse vergunningen. En dan zie je ook die moeten na tien jaar moeten die, uh, weg. Het is alleen de vraag. En uh, speelautomatenhallen, uh, De, de gokhallen, die hebben nou, nou, dat ook. Nou, daar heb ik dan niks op tegen, want dat is iets wat niet goed is voor mensen, vind ik. Maar het is een ander verhaal. Daar verschillen we van mening over. Ja. <laughs> Nee, dus dat zijn allemaal schaarse vergunningen. En dan is het alleen de vraag, nu in dit geval ook voor de venters... Van, uh, wat is de periode dat je terug zou kunnen verdienen? Want laten we wel wezen, een venter staat niet elke dag op het strand. Nee. Dat nee. lukt niet. Nee. Uh, dat kan je niet vergelijken met, met een standplaatshouder of met een winkel. De, de investering in verkoopwagens en de motoren, die is behoorlijk. kan je ook niet vergelijken met ergens in tietjers want het heeft hier veel meer te verduren... als je ja. gaat kijken naar strand- en weersomstandigheden. Dat is allemaal zaken die je moet meenemen. Dat is in de ogen van de Raad onvoldoende meegenomen. Dus daarvan hebben we gezegd... we keuren het beleid niet goed. Maar, en, wij willen, en wij willen er zelf graag eerst iets over zeggen... en dan kaders meegeven. Want het college stelde ook voor... om het aantal vergunningen af te laten nemen. Van 12 naar 9 en uiteindelijk naar 6. Nou, ja. Dat is een halvering bijna. Ja, een halvering. En dan, en dan, en dan vanuit de redenatie dan denk je, ja, maar waar is dit goed voor? Ja. Het is ook een stukje couleur lokaal van Zandvoort. Het, het, het, ja, en het is er is absoluut. geen bewijs dat ze elkaar in de weg lopen. Nee, ze nee. zitten elkaar niet in de weg. Maar als je gaat kijken hoeveel kilometer we hebben... dan zou je eerder zeggen van, nou... Doe er nog een paar, nog een paar bij. Bij. Doe er ja. bij. En ik sta best de concurrentie ook met het strand, hoor met de, met de strandpachters. Maar het is volgens mij aanvullend Ander. aan elkaar. Dus het is aanvullend. heel anders. Ja. Dus anders. volgens mij buiten elkaar niet. En dan kreeg je ook nog over ja, het aantal vervoersbewegingen. Nou, ik denk nou niet dat de venters het meer een deel van de vervoersbewegingen... op het strand voor hun rekening nemen. Nee. Laat staan dat zij verantwoordelijk zouden zijn... voor mogelijke ongelukken die er nooit geweest zijn. Nee, da nee dat bedoel ik. Dus dat zijn, die die er, ja. zijn die er? Nee, die zijn er niet. Nee, dus dan als je altijd al uh, die argumenten zou gehad... wij zoiets van als raad van... nou, daar willen wij eerst iets zelf van vinden... en kaders meegeven. En uh, ondertussen verlengen wij de vergunningen voor tien jaar en over tien jaar hebben zij weer de mogelijkheid om opnieuw op een vergunning aan te vragen, net zoals de standplaatshouders. Ja. En, dan dag... kijken, ja. als ja. en dan kunnen zij ondertussen kijken. Precies. En dan kunnen ze ook aantonen aan ons van, um, een aantal hebben ook al gezegd van, joh, je mag de boeken inzien. Ja, tien jaar is lijkt lang, maar is in die tak van sport nog maar even vrij kort. Klein stukje. Ja. ja. Nee, goed. Nog niet vervolgd. Dit wordt goed, nou, gevolgd. Dan dus dit wordt gevolgd. Hoor je er nog meer over? Ja, dan. nou dan ja. hebben we het andere pijnlijke punt: de Watertoren. Het Watertorenplein. Ja. Daarvan was al een handjeklap geweest, nee. ja. uh, uh, zeg maar, zonder dat daar de, uh, de raad in. Nee, ik moet het anders zeggen. De raad wist het niet. Nou, er is een overeenkomst gesloten. Ja. Om dan, tussen de architecten, ja. onder andere uh, Bouwer, Watertoren-CV en de gemeente. Um, en daar zijn we als raad vlak van tevoren over geïnformeerd... met de mededeling dat het drie ton zou gaan kosten. Alleen, en daar, daar is ook op geklonken, die overeenkomst is getekend. En na het rand hebben wij als raad de inhoud van de overeenkomst gezien. En daar vonden wij wel wat van. Ja, nou ja de, de overeenkomst is dus getekend omdat men vond dat die drie ton... Minder geld zou zijn dan wat het zou kunnen gaan kosten als de uh, rechtszaken door zouden gaan. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Dat speelt mede mee. En dan hadden ze zoiets van: de, dan zijn we de, van de procedures af en dan kunnen we verder. Maar de, de vraag is of dat gerechtvaardig is. Ja. En daar zit natuurlijk, bij een groot deel van de raad, zat dat erin. Van er zijn drie architecten die op verschillende momenten in het proces zijn ingestapt. Ze zijn allemaal ingestapt wetende dat je meedeed voor eigen rekening en risico. Ja. De gemeente heeft het op bepaalde plekken ook echt bevestigd... van nee, het is voor eigen rekening een risico. En dan was dat zeg maar dat we midden in de procedure zitten... dat we gaan zeggen, ja, we gaan toch compenseren. Dat voelt niet geheel rechtvaardig. Nee, nee maar er was dus ook dat Springtij net iets meer stemmen heeft gekregen... Om dan, AG in, de dan de AG in die tijd... En dus ging uh, Springtijden ervan uit dat ze dus het uh, plan zouden krijgen, of tenminste ja. de, de, de, het plan zouden kunnen gaan uitvoeren. Daar is toen eigenlijk een stokje voor gestoken. Daar is een rechtszaak aangespannen in de tijd door AG. En daar heeft, even als ik het helemaal goed zeg, de Biazen zich bijgevoegd dat ze het niet eens mee waren. En daar ging het toen over dat uh, ze betoogd hebben dat uh, niet bekend was bij hun. Dat, er, uh, dat ze rekening hadden moeten houden met een claim zeg maar, van de Watertoren-CV... dus echt van de Watertoren zelf, om uh, 3000 vierkante meter te kunnen bouwen. Hm. Ja. Nou, Dat hebben ze gewonnen. Daarvan heeft de rechter ook gezegd op dat moment... van jullie moeten de selectieprocedure als gemeente over gaan doen. Daar zaten we nu in. Ja. He, eerste ja, ja, ja, nota, ja. tweede ja. nota van inlichtingen... Ja. En daarnaast is toen gezegd... van ja, eigenlijk wil je dat niet. En dat snap ik ook. Hè. We gaan met elkaar in gesprek met al die partijen... om te kijken of we eruit kunnen komen. Totdat, tot allemaal logisch. Want ja, je wil niet eigenlijk... Nee, mee. Nee, het is hetzelfde als zeggen we altijd in een rechtszaak. Waarschijnlijk word je ook eerst naar buiten gestuurd. Ja, we gaan met elkaar praten. Ja. Dus dat is allemaal prima. Alleen wat, waar het dan uh, in mijn optiek misgaat... is dat uh, uh, de wethouder in deze... een krabbel zet onder een overeenkomst. En daarbij drie ton... Uh, Eén ton per uh, architect, laten we het even goed zeggen. Want anders krijg ik ook verkeerde beelden. Uh, Ex-BTW overigens. Uh, wordt toegezegd. En daarvan vind ik dat hij eerst naar de raad had gemoeten. Ja, dat kan je niet zomaar het, doen. Het is een budgetrecht van de raad. En dat is dus wel in de overeenkomst opgenomen. Daar mag de raad iets van vinden, van het geld. Denk je eindgoed, al goed? Maar in die overeenkomst worden een aantal zaken toegezegd richting al die ontwikkelende partijen. En dat ging natuurlijk op een gegeven moment... voor een aantal partijen wel te ver. Onder andere, even als voorbeeld. We hebben gezegd... we willen heel graag, nieuwe eis... 30% sociale woningbouw... Uh, wil de meerderheid van de Raad uh, bij elk nieuw project. Ja. Nou, ze zeggen prima, prima. wij waren daar niet voor. Maar het is een democratisch genomen besluit. Alleen, de, het werd zo in de overeenkomst opgenomen... genomen de gemeente, zeg maar het stuk van de gemeente... laat ik het zo maar even noemen... daar komt 30% sociale woningbouw... en op het stuk van de Watertoren niet. Want dat moest zo'n meest gunstige business case worden. Nee, ja, hallo, wacht even. Wij zijn geen filantropische instelling. Als je dat soort zaken met elkaar afspreekt... dan doe je het met elkaar. Dan is het de lust en de lasten verdelen. Ja. Dus dat zat er niet in. In de overeenkomst staat ook dat voor de Watertoren-CV... minimaal 3000 vierkante meter gebouwd oppervlak moet zijn. Nou... En dan is eigenlijk, dan lees je, lees je tussen de regels door... dat de voorkeur nog steeds heeft om eigenlijk de watertoren plat, plat te gooien. gooien. Mm -hmm. Wat het liefst is de ver, uh, um, vergroting van de footprint. En als dat niet lukt, moeten wij daar als gemeente... Uh, nou ja, als uiterste inspanning ons best voor doen. Dat zijn allemaal inspanningsverplichtingen. Nou, dan ga je te ver. Dan ga je echt te ver. Uh, en dat zijn dan even punten die erin staan. Er staat ook bij... Het streven om binnen het bestemmingsplan te bouwen. Dus niet binnen het bestemmingsplan, maar het streven. Ja. Dat is ook breed We gaan uit van de meest gunstige pijlmaat. Ja, meest gunstig voor wie? Nou, dan, dan, het is te ruim. Het is te ruim en daarbij heb je heel veel positie van, van, van de gemeente... In, in onze optiek weggegeven. En de enige manier, en dat is dan wel vervelend... om hier een uh, stokje voor te steken of om niet tegen te zijn... Of tenminste, om weer eens op het geld te zitten. Want het ja. enige waar wij iets over mochten zeggen. Ja. Dat was waren het enige al... op schort van voorwaarde. Ja, waren alle partijen het ermee eens eigenlijk? Um, Met het, uh... Nee, er waren um, uh, voor uh, uh, zeg maar de overeenkomst, zoals die er lag... om uh, Kooten een ja tegen te zeggen, was het CDA, GroenLinks... en de Partij van de Arbeid. En de overige partijen, GBZ, OPZ, PVV, D66, VVD, die waren tegen... Mm -mm. Okay. Dus met 13-4 is het, is het uh, uh, 8, verworpen. Nou, dat is een okay. behoorlijke. Ja, hè, ja. Het is geen nipte ja. beslissing of zo. Nee, nee, nee, nee, daar was men het wel uh, echt we over eens. overmacht, ja. uh, ja. ja. ja. En nu? Ja. En nu is het. Um, wat de wethouder kan doen is. Um, opnieuw in overleg treden met partijen zou een optie kunnen zijn. De maar is Die handtekening die hij zet, uh, is bindend. die onontkeerbaar? Is ja. die bindend? Want ik bedoel. Nou, Daar kun je natuurlijk er ook. Een proces een over, uh, nee, Er ja, zit heen. één artikel in de overeenkomst. En dat is niet eens een ontbinnende voorwaarde, maar een opschortende voorwaarde. En de opschortende voorwaarde is dat de gemeenteraad het geld beschikbaar moet stellen. Nou, ja. En als ze dat oh, okay, niet doen? Ja. De, ge de gemeente heeft, of tenminste, de gemeenteraad heeft het geld uh, niet ter beschikking gesteld. Dus de overeenkomst is opgeschort. Daarmee. Ja. Daarmee is hij niet ontbonden. Dus partijen moeten in mijn optiek überhaupt met elkaar aan de tafel nu weer. Ja. Maar het andere punt is dat eind januari uh, volgens mij dient het hoge beroep. Of is de uitspraak, Dan ben ik ja. even kwijt. En dat is het hoge beroep van? Uh, de gemeente en daarbij gevoegd springt hij tegen de beslissing... dat we zeg maar, de selectieprocedure opnieuw moesten doen. Oh ja. Ja, het oh, wordt er niet gemakkelijk op, Het wordt gemakkelijk wel heel erop, ja. hè? Ja. ja. Het is daar ja, niet gevallen? Zou het nog goed komen, allemaal? Ja. Ik, moet wel, hè? Moet toch wel. Tuurlijk. En het, het, nou, aan de het andere is, kant. Ja, en dan komt die uitspraak van de rechteren. Nou, dan weten we waarschijnlijk ook waar we aan toe zijn. En misschien komen er nieuwe zaken. Ik weet het niet. Nee. En dan, dan maar, hebben we natuurlijk ook nog het Badhuisplein. Hè? Daar zit natuurlijk ook nog wel een, een klein dingetje wat. wat ook klaar moet. Hè? Dat is een later plan, het badhuisplein. Ja. Of, of niet? Is dat een, een gelijklopend plein? Ja, er ja, lopen ja. meer, meer plannen, plannen natuurlijk ja. gelijk. Maar ja. het badhuisplein... Um, heb ik niet even heel direct nu voor de geest... wat daar een probleem zou kunnen zijn. Nou, ja. Volgens mij zit hij meer bij de entree Zandvoort. De, entree, de entree ja. bij, bij bouwers. Ja. En dan ja. zeg maar mogelijk het ja. bouwen op, op het oude Dolphirama... Ja. Waarbij nu in de plannen wordt voorzien om daar 10 tot 14 uh, verdiepingen. Metages, nou, even ja, ja, voor... 10 tot 14? Ja, dacht 7 is... tot nee, dat, ja, ja, ja, ja, ja, Nee, dat, dat is, er zijn nieuwe plannen. Oh. En als die we hebben deken... wij niet gezien toen bij de inloop. Uh... Weet nee, dit is een, is een, andere, cent, een ander cent hoor. Een ander, een ander plan, nou ja, eind ja. van het jaar, zeg maar, twee, derde, vierde kwartaal. Dus oh. daar is nu alweer oh. wat, wat, uh, um, ook wat commotie over. En Klopt, 10 ja. tot 14 lagen, even wat iedereen altijd uh, denkt van hoe hoog is dat dan. Want het is ook niet altijd... Een laag is ongeveer drie meter. Dus uh, tien laag is zeg maar 30 meter. Dus tot 30 tot 42 meter. En dat is dus net zo hoog als Blauwe spelers. Dus nee, nee, die is 76 uit mijn hoofd. Oké, okay, dus ja. dat is dan iets kleins. Die, maar die is, dan hoog, dan negen, is wel hoog. Ja, ja die heeft 19 verdiepingen. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet hoe groot de afstand dan is tussen het, uh, de flat van het Plein. En uh, de nieuw te bouwen flat voor de mensen die Nou ja, dat is één bouwstuk. We hebben natuurlijk aan de volkant ja, hebben de passagepanden. En, en daarbij was in de tijd, kan ik me nog herinneren... Ik was daar zelf geloof ik ook nog wel bij betrokken. Um, Stedenbouwkundig plan om daar de passagepanden te slopen ja, ja. zitten. En daar twee laags terug te laten komen voor woningbouw. En in de nieuwe plannen is dat nu um, vier, tot, vier, vier, uh, vier tot, tot vijf, hoger. Ja, vier hoger. Tot vijf. Ja, hoger. Ja, ja, op bepaalde punten zelfs vijf hoog. Ja. Ja. klopt. Dat, ja. dat kan nog een leuke. Dat wordt nog wat, hè? Nou, maar is het Badhuisplein dan een, een plan wat, wat gewoon loopt? Want ik hoorde dat er een meneer is geweest ja. die heeft een stuk land uh, daar uh, of tenminste een stuk grond gekocht. Correndon, Correndon. Ja. ja, maar. Ik, dat is, ik, nou, volgens mij, ik weet niet of hij het gekocht heeft. Het is dat, daar, er zitten meerdere partijen ja. op het Padhuisplein. De gemeente heeft dat pand uh, aan de rechterkant. Dat ja, doen? en natuurlijk het plein zelf voor een groot deel. Ja. Ja. Dan heb je, ja. zeg maar, uh, uh, Condor-Wessels was dat in der tijd. En die hebben volgens mij een overeenkomst gesloten met, met Corendon. Corendon ja. En de derde partij die daar zit, is natuurlijk Casino. ja. ja. ja. En dan als gemeente hebben wij die pandjes, zeg maar. Ja, ik noem maar de pandjes aan de zijkant, hè, die zeg maar uh, in het verlengde van de kerk staat aan de rechterkant staan. Ja. En de, uh, het, het stuk perceel van Condor um, Wessels is ja, dat, dat stuk gras om het zomaar een beetje ja, te zeggen. Ja, waar die honden waar, uitgelaten worden. <laughs> <laughs> ja, toch? ja Dat was ooit volgens mij heel lang geleden ook een. Het, een, een plan om daar een hotel over te ja. bouwen. Ik denk, nou, ja. misschien wel 30 jaar geleden, ja, 30, 20 ja, jaar. Ja, nou, ja. dat is de grond. Ja. Ja. En daar, schijnt, uh, daar is een deal met Corinne onder uh, door Wessels. En dat zou op zich natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ja, ja, alleen als je het zo smal ja. maakt, uh, ja. dan krijg je natuurlijk een enorme windwerking daar. Ja. En er is ook een voorwaarde van schaduw geweest, volgens mij, hm. op dat plan. Ja, plein. maar bij dat soort zaken is dat überhaupt een voorwaarde. Bij elk plan wat je ontwikkelt is dat je schaduw en bezonning en windstudies moet doen. Ja. Dus dat, dat klopte uh, niet helemaal met het plan wat er uh, zeg maar neergelegd is. Als ik, uh, Bruno uh, is hier geweest bij ons. Ja, die, is, nou, uh, die heeft daar iets over gezegd. Nee. En ik moet zeggen dat het klonk niet onlogisch wat hij uh, nee, meldde. Maar vaak zetten die, die plannen nog aan de voorkant. dan kunnen we nog bijstellen. En dit zijn gewoon voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Ja, ja, ja, ja. ja want ja. ik denk als dat hotel... wat meneer Correndon dan daar neer zou zetten... zeg maar bij de boulevard, aan de boulevardkant. Als je dat aan de zijkant zet... en je sluit dat aan op de flat die daar staat... dan heb je natuurlijk niet... Een soort windstroom die je krijgt. Als daar een pad tussen komt te zitten, dan krijg je hetzelfde als wat je bij, bij de passage Pels, hebt. Maar dat zal en, en en worden, denk ik. Want die ja. panden van de gemeente, om het dan zo te zeggen, die zullen plat gaan, er zal woningbouw komen. Prima. Op maar. Op een bepaalde manier. En nee, je zal ja. daar een plein willen gaan creëren. Het zal natuurlijk kleiner zijn dan wat het nu is. Ja, en vanuit een, een, een hotel- en ontwikkelaar gedachte dat je een hotel wil bouwen met zicht op zee. Prominent, ja, ja. snap ik ook hoor. Ja, ja natuurlijk, natuurlijk snap ik dat. Maar dan kun je dus wel zeggen: van. Uh, maar het heeft dat uh, met grondposities ja. te maken. En dat is natuurlijk ook dan hmm. weer een deal tussen. Condor um, uh, Wessels tussen de gemeente. De gemeente. en partijen. Casino, ja. je hebt met allemaal partijen ja. te maken. Ja. Dat maakt het meestal niet eenvoudiger. Nee. Nee. Kijk naar het Watertorenplein. Ik, uh, ik ben heel benieuwd ja. wanneer er nou echt een keer een schop in de grond gaat, ja. uh, letterlijk. Nou, Waar We dan hebben dan de ook. eerste schop, maar we <laughs> moeten ook gewoon wat wel positief Een ja, Schop onder kont kom. Nee nee, nee, nee, nee, in Noord, in Noord zijn we bezig <laughs> oh, die schop. Ja, met, ja, nee, daarom, met de bedrijvenstrijden. En daar gaan ja. Ja, de eerste honderd woningen gaan gebouwd worden, dus... We kunnen ja, het daar toch gaan. niet alles in één maar, keer. die woningen, de, de, daar komen ook sociale woningbouwwoningen? Waar? In Noord of niet? Op die plekken? Uh, nee, wat nu, nou, wat nu, waar, de omgeving, waar de vergunning al voor is... want dat is natuurlijk ook nog een puntje... krijgen we overal tegenwoordig nog wel een vergunning voor. Kijk naar de Rennersbegaarde, wat die doorgaat. Ja. Ja. Uh, in Noord, daar is de vergunning voor, voor die twee torens. En voor zeg maar, het hele stuk van, um, van de kei daar. Ja, bij de Curie-Driehoek, ja. dat loopt allemaal nog. Ja, ja, dat, ja, moet nog, gebeuren. nog allemaal dat moet nog gebeuren. Ja. Ja. Goed. Nou. Linda, wij uh, horen weer, als er weer wat nieuws is uh, op ja. dit vlak. Dankjewel voor je ja. komst Dankjewel. en je Graag en, uh, Wij gaan uh, muziek luisteren. luisteren. Dagen. Ja. <laughs> en dan, ja, dan daarna ja, gaan we met de Hans Rijmers ja, gaan we praten. En uh, dit waren de Swing Sisters met Sleigh Ride. Bij ons zit uh, Hans Rijmers. Uh, goede goedemorgen Hans. Goedemorgen. Uh, ik, ik was bij het, uh, het laatste, voorlaatste concert. Dus het vorige concert was ik uh, bij de krocht. En toen waarschuwde jij al van uh, mensen reserveer. Uh, zorg dat je kaarten krijgt. Want dit gaat gewoon uitverkocht raken. Nou, dat is gewoon gebeurd. Het is uitverkocht. Ja. Strak. Nee, dat klopt. Dat klopt. En, en in feite ben ik uh, ongeveer een, nou, een week te laat geweest met het blokkeren van de site om, uh, waarop gereserveerd kon worden. oh, oh jee. Uh, dat hebben we afgelopen maandag gedaan, maar dat had eigenlijk een halve week eerder moeten gebeuren. Ja. Maar ik kon ook niet voorzien dat dit zo ontzettend hard uh, snel zou gaan. Maar ja. Bedoel, het is een, een, een, een buitengewoon luxe probleem. Ja, ja, nou is het wel zo dat, dat heb je ook al gezegd, uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die door onvoorziene omstandigheden niet kunnen komen, nee. maar wel gereserveerd hebben. Ja. Dus uh, het, het is wel de moeite waard om gewoon te komen naar de krocht morgenmiddag en te nee. kijken of. Nee. Nee. nee, nee, je mag wel komen. Maar, maar je komt er niet in. meer in. Nee, Jij zeker mag... niet. Ik ben... Nee, wacht, wacht. wacht. Oh, okay. Ik ben al helemaal blij, meneer Molsen, mensen morgen gewoon niet komen. Oeh, ik kom wel hoor. Ja. Nee, nee wacht even. We, hebben, uh, uh, we zetten 180 stoelen neer. Ja. We ja. laten het orkest al op het podium spelen. Dat hebben we nog Leerheid. nooit gedaan. Nee, nee. Uh, uh, de piano die blijft op de vloer staan. Want die krijgt het podium niet op. Nou, dan maken we een verhoging op de helft tussen vloer en podium. waar, uh, waar Frits op staat met zijn fibrofoon. Om ja. nog een beetje gelaagdheid erin te brengen. Hè? Dat, dat mm -hmm. zoals je normaal. Een big band stelling maakte. Maar zoals ik het oorspronkelijk had bedacht. Ja, daar zitten eerste rij... Uh, op schoot bij, de tenoren en de bariton. Dat gaat hem niet worden. En ik weet wie de bariton speelt, nou, daar wil je niet op schoot. Nee, dat wil je niet bijzien. Ik. ik bedoel dus dat, dat, dat, dat, ja. dat gaat niet lukken. Dus dat, dan moet je iets anders gaan doen. Maar het is. Het is uh, we hebben dit. Het is helemaal uniek. Ja. Echt, echt uniek. En het is wel eens eerder, wel eens eerder uitverkocht geweest. Hè? Uh, heel lang geleden met Madeline Bell en een keer met Scott Hamilton. Mm. Maar nog nooit drie concerten achter elkaar. Nee. nee. Nou, heel dat, top hoor. Dat, top, is, top, dat ja, is uniek. Toch geweldig. Ja, ja. Dat, is ook, dat is ook fantastisch. Dus, ja, ja, We hebben uh, het toen straks al gezegd met uh, Peter Trump ja, en Ja, nou, uh, daar wil ik me graag bij aansluiten. Ja. Ik, heb het ik heb het vanmorgen ook gehoord natuurlijk van, uh, van Toos. Hè, over, over de ontvangst van uh, uh, Matteo en ja. hoe hij dat doet. En, ja. en noem maar op allemaal. Ik sluit me daar graag bij aan. Ja. Ik, bedoel, ik ben nou. van de week een uh, paar keer bij Theo geweest om de boel door te praten. Ja, ik bedoel, hij moet voor 88 man een warm en koud buffet maken. Ja. Dat, is, dat is morgen, hè? Ja, dat is morgen. Ja, maar hij dus heeft vandaag ook nog wat te doen. Ja, hij, hij heeft dus eerst op. vandaag de bestrikte ja. staart. Die hij moet uh, ja. verzorgen van eten. Ja. En dan ja. morgen, ja. dus uh, de warme ja. koude dus wij, dus wij zijn aan alle kanten bezig om Theo uh, moreel te, te steunen. Zijn. Ja. Ik bedoel, met het buffet kan ik hem niet helpen. Nee. Nee. Ja, aan het eind van de dag met opeten, maar dan heb ik het wel zo ongeveer gehad. <laughs> maar en, en verder. Hey, Theo, kom op, man. Hij ja krijgt enorm veel steun van iedereen die komt helpen. Maar hij doet, dat, uh, hij, doet dat, hij doet dat fantastisch. Dus ja, wat willen we nog meer? Ja. En, natuurlijk, ja, en natuurlijk is het zo dat mensen komen omdat Theo die ontvangst goed doet. Ah. En de bitterballen en mm. noem maar op allemaal. En als je ziet is wat, gezellig. Als, ja, en als ja. je ziet wat er betaald moet worden voor het eten. Dan denk ik ook wel eens van, hey, Theo, kom op joh. Ja. Uh, uh, uh, uh. Nou ja, ik denk dat hij het ervoor kan doen Want anders doet hij het niet denk nee. ik Want nee. hij is wel een zakenman tuurlijk Maar uh, tuurlijk, tuurlijk. het blijft wel bijzonder Dat je voor zo weinig geld zo'n ongelooflijk ja. feest kan hebben Eerst het concert en daarna ja. het lekkere eten Ik ben de vorige keer ook uh, blijven eten er ja. was de boerenkool en er was biefstuk Nou, ja. het was, uh, dat stukje vlees Wat hij ja. dus neerzet Dat ja. is echt super Ja, ja. ja fantastisch ja. hoor Maar als jullie in januari komen Wil jij weten wat het eten in januari is? Ja, ja. ja vertel, vertel maar, vertel me. Me. Nee, ga ik niet vertellen. Oh. Nee. Oh. Maar ik kan, wel al, kan ik al wel al reserveren? Nee. Ja. ja, alsjeblieft. Ja. Ja. Nou ja, laat ik vertellen. We hebben op 10 mei een extra concert van ja, die uh, uh, Preacher Man. Ja. Ja. Daar komen nu de reserveringen al voor binnen. Ja. Dat is 10 mei. Ja. En, en, ja, ja, maar ik, er staat hier dus live van at The, at the Bim House. Nee, ja, nee dat, dat, dat is niet goed want ze spelen natuurlijk niet in Bimhuis, maar ze hebben een live CD opgenomen in het Bimhuis. Aha. Dus het is de CD presentatie Live at de Bimhuis. BIM ook ja, oh, de okay, poster dan... hebben we die tekst veranderd, maar dat moet op de site nog even gedaan okay, worden. Ja, ik, ik ja dat dus komt wel. Iedereen kijken, weet dat dus... het in de krocht is. Ja. Dus, uh, geen, geen discussie. Nee, we laten geen bussen heen en weer rijden dus nee, de Nee, nee, en nee, de nee, nee ik vond het al ja. heel bijzonder. Nee, maar de dat het zo goed gaat. Met, uh, ja. met al die ja, energie. En dus, ja, we zijn er nou, buitengewoon trots op. Tuurlijk, ja, voor dat extra concert. Dus in april komt Edwin Rutte. Ja. In oh, maart okay. komt Joke Bruis. Ja. Ja. Nou, ja, dat zijn toch ook niet uh, de eerste, nee. de beste. Nee. En dan uh, Jean-Louis Van Damme kwartet. Ja, nou, ja. Nee, gaan we. Uh, kijk, we hebben nu. Uh, ik, ik, dat gaan we volgend jaar ook weer doen. We hebben er nu allemaal een thema meegegeven celebrating dit, celebrating dat, oh, ga zo maar door. Ja. kunnen van alles voorzienen. Ja. Maar het geeft voor mensen die willen komen... wel een, een herkenbaarheid. Ja. Hè? Dus we gaan dat volgend jaar ook wel doen, hoor. Dat we, daar, dat we daar weer een thema van maken. En welk thema dat dan wordt, nou, dat zien we dan wel. Daar gaan we januari, februari met de mannen over praten. Ja. Wat, we, wat we willen. Nou ja, nou, voor volgend wel, seizoen. Het is ja. dus, dus uitgekocht. En, en prima. wat ik ja. kan zeggen is dat uh, iedereen die dus uh, naar een concert wil... en die dus niet wil... Dat het uitverkocht is voor hun. Die moeten dus naar www.jazzinzandvoort.nl gaan. Ja. Daar is een uh, linkje. En daar staat op reserveren. Dan kun je dus daar reserveren voor het concert waar je graag naartoe wil. Het volgende Zeker. concert ja. bijvoorbeeld. En alleen het reserveren van het eten moet je persoonlijk doen bij Theo. Klopt. Bij de krocht aan ja. de bar. Ja. ja, ik heb daar met Theo wel over gesproken. Om te kijken of we dat dan kunnen linken aan het reserveren. Wel niet gebeurt, met eten? Ah, dat, is, dat is niet is te doen. Niet te doen. Nee. Dat nou, is ontzettend klar. lastig. Weet je, het is ook altijd heel gezellig bij TV. Ja, En Bovendien daarom, is er daarom. zo daarom. vaak iets te doen bij Theo ja. in de kroeg. Oh, we gaan nu wel voor iedereen die, komt, die binnenkomt... Uh, uh, die krijgt een, uh, een kaartje... Zo, waar zijn naam dat de plek op wordt geschreven... voor degene die blijven eten. Ja. Want oh, er zijn oh, ja, er 88. Dat is, ja, dat is nauwelijks nog te doen. Dus dan heeft iedereen gewoon zijn eigen, kaart. Kaart. Oh, eigen oh, okay. kaartje. En die zet je ergens neer. Ja, nou ja... Prima, maar dan, dan weten ze in ieder geval wie dat er is. Dus als, als ze dan langskomen om wat je wilt drinken... want iedereen gaat natuurlijk zelf een plekje zoeken. Ja. Mm. Nou, dan is het handig. Dan is het niet te doen voor Theo en Mieke en nee. anderen die daar lopen... om bij te, te houden wat iedereen drinkt. Wordt... Nee, dan worden ze gewoon in, met die naam in het boek geschreven... En nee, je, nee wat... je, hebt het, je hebt het papiertje zelf bij je. En ja. daar wordt het opgezet. En als je gaat afrekenen, oh, dan, dan, dan geef gegeven... je het papiertje. Nou, ja. wat dus op die manier. Dus eigenlijk zoals dat op... Uh, en dan raak je ook je papiertje gebeurt. kwijt, ben je 180 euro kwijt... want dat is dan de gemiddelde drank die je... dus Dan zo kom je, je er nog heel goed vanaf. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, Nou, Goed. Het wordt in ieder geval heel gezellig morgenmiddag. Ja, dat mag ik ook. Dan ben ik de weg. geweest. Hoe laat uh, gaat de deur open? Uh, uh, nou, in dit geval uh, maar uh, iets eerder, denk ik. Uh, <laughs> ja, uh, rond de, ja, de mensen... op, uh, kwart voor twee of zo. Uh, ja, ja. Want, ja, om kwart, in ieder geval om kwart over twee uh, gaan de deuren open naar de zaal. Ja. Want ja, als daar 70 man in de, uh, bij die bar daar rondom staat... en je ja. doet die deuren te laten open, dat, dat wordt, ja, dat is niet gehaald. te doen, joh. Ja, dat is niet ja, te okay. doen. Dan, nou, op deze uh, tijd dus dus uh, uh, een beetje eerder, want we, hebben, we willen nog wat andere dingen vooraf doen. Maar dat merkt iedereen wel als hij ja, komt. Overigens gezellig. Okay. Dank je wel voor je komst en tot Dag. morgen. Graag gedaan. Ja, en uh, jullie zeer bedankt dit jaar uh, voor alle uitnodigingen. Graag gedaan. Graag gedaan. En uh, uh, Gerry, uh, jij bent de laatste keer. Dus ontzettend bedankt voor alle uitnodigingen die je hebt gestuurd. We koesteren het. Graag gedaan. En, uh, komt goed. Hopen dat we dat uh, volgend jaar weer kunnen doen. Goed zo. Okay. Zeer bedankt allemaal. Dankjewel. We hebben nog zet je nog een radio weekjes. onder de kerstboom. En zet hem op VFM. Ja, we zijn weer terug, want uh, we moeten nog een paar dingen doen. En om niet in tijdnood te komen. Dit was trouwens Chris Ria met Driving Home for Christmas. Bij ons zit Peter Bluis en Ingrid Mulder. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen dames. Uh, Peter Bluis gaat het eerste gedeelte van de trekking uh, ja, ja. op de eerste 15. Uh, de eerste 15. Uh, daarnaar... Vergeven. En dan ben ik buiten adem en, uh, Precies. en dan, neemt dan neemt Ingrid, Ingrid het, over, het over. Want ik wil het wel in een fluwelenstem stem doen. En, en na 15 prijzen gaat die gaat fluwele eraf. <laughs> dan neemt Ingrid het over. <laughs> nou, ga los. Ik ga los. Uh, een cadeaubon van 10 euro. Uh, vergeven door Grand Café XL. Gewonnen door de familie Lange. Een wellnesspakket door Hoogland, Hotel Hoogland gegeven. Gewonnen door meneer of mevrouw Van Wonderen. Een cadeauboen van 20 euro. bloemsierkunst, Bluis heeft dat ter beschikking gesteld. Gewonnen door El de Boer. Een bobkaas van 1 kilo. Ja, ik heb vorige week heb je, heb je het gevolg vorige week. Ik denk, wat is dat nou, een bobkaas? Is dat, is dat iets voor voordat voor je dan drankvrij achter de stuur moet gaan? Nee, dat is beemsterkaas. Dat heeft meneer Tromp uh, beschikbaar gesteld. En wordt gewonnen door R. Kiebert. Pitspils. Dat is dus geen botkaars. dat is dus een, ja. bobkaas, is dus is een, een lekker biertje. Anders, een lekker biertje. Ja. Uiteraard door uh, Rabbel, Rabbel. Oh, ja. uh, fechaal, gewonnen fechaal. door meneer of mevrouw Diependaal. Een cadeaukaart van 25 euro, gewonnen door M. Stift... beschikbaar gesteld door Marcels Vers Theater. Een cadeaubon van 20 euro, beschikbaar gesteld door de Zandvoorts Apotheek... gewonnen door R. van Alphen... Dames of heren hakken Nieuwe, Kijk. Gewonnen door <laughs> Shanna's Shoe Repair. Gewonnen door de jager. CJ. Nee, ik, ben, hey. ik ben IW. Ja, zie je wel. En oh. oh. dan heeft ja, <laughs> de notaris goed getrokken. Nou. Nee, maar stel je voor dat, dat, dat, dat ze ons betichten van, uh, nee, van dat... zaken. Hè? Dat, dat gebeurt natuurlijk heel vaak in het antwoord. Maar in dit geval Wij hebben geen niet. invloed daarop, hoor. Nee, We nee, kunnen niet uit die tas halen. Nee, dat klopt. Nee, nee, ja, maar maar ik, dat moet ook, hè? Ik he? zag <laughs> de naam Jager. Ik dacht, nee, hè, het zal toch niet. Maar gelukkig is het niet zo. Ik ga door, want anders duurt de uitzending veel veel te lang. Cadeaupakket 25 euro. Beschikbaar gesteld door de Kaashoek. Gewonnen door J.C.A. de Haan Bayer. Cadeaubon 15 euro. Beschikbaar gesteld door Ben en Eugenie... de dierspecialisten van Zandvoort... Gewonnen door Sabine de Boer, een notenpakket. Gewonnen door de heer of mevrouw F. Mokkenstorm. Beschikbaar gesteld, je raait het nood, de notenwinkel. Uit de kerkstraat. Uit de kerkstraat. Ja, jawel. Vorige keer had hij namelijk Haltestraat gezegd. Wie? Ik moest er even. Ik niet hè? Nee, dat zei uh, jouw collega. Die Ach, had ja, ja, ja, ja. Dus ja de, dat je ja, ja. Hij is ook een stuk ouder Nick, he. dan ik, hè? Dan krijg je, je dat Oh jee. Oliebollen en appelvlakken. Een zak vol beschikbaar gesteld door oliebollenkraam Harivase. Gewonnen door Roos de Haan. Ach, Roos, we komen koffie drinken ja. bij je. Met Kunnen een gelijk een rondje gaan golven. Met Doos, iedereen samen. Precies. Zet één minuutje beschikbaar gesteld door Snackbar Het Plein... gewonnen door meneer of mevrouw M. Hoboken. Marion Hoboken. Dat weet ik niet, er staat hier M. Ja, dat is Marion oh, jij van okay. Hoboken. Is okay. dat. Maar goed, een cadeauboek van 10 euro... beschikbaar gesteld door Van Vessem, gewonnen door Danielle de Vreng. Het boekje Lis, het museummeisje... inclusief een kortingsbon Leuk. voor entree van het museum... <hums> uiteraard beschikbaar gesteld door het Sanfors Museum. Gewonnen door A. Koper. En ik ben nu bij de, buiten adem. Ik ga een glaasje drinken en eventjes liggen. Oké. Okay. Nou, dankjewel, dankjewel Peter. Dankjewel Peter. We gaan nu naar Ingrid. Ik neem het van je over. Ga ik verder met een waardebond van 12,50 euro. Aangeboden door Viskraam Arie Guit, Gewonnen door Marianne Bijvoet. Het chippen van Hond of uw kat. Plus een registratie daarvan. Aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort. Gewonnen door Hilly van Drunen. Een cadeaubond van 15 euro beschikbaar gesteld door ABC en meer. Die gaat naar Evelien Werf. Threads en Feet Roller, aangeboden door de dierendokter Zandvoort... voor Afra Bakker. Een cadeaubon 15 euro van Vlucht Fashion... gewonnen door G. Hogendoren. Een hoofdgerecht naar keuze, aangeboden door Wapen van Zandvoort... gewonnen door Annelies Langelaar. Een cadeaubon van 25 euro, beschikbaar gesteld door Pearl... voor M. Hendricks... Een waardebond van 20 euro van Frituur Danver... gewonnen door 1E van de Most. Een cadeaubond van 25 euro van Albert Heijn... gewonnen door Christa van de Kamer. Een cadeaubond 15 euro... beschikbaar gesteld door Bloemenhuis Weebluis... winkelcentrum Noord... gewonnen door Arnoud Koenen. Een medium pizza aangeboden door Domino's... gewonnen door R. Kok. En de laatste, een cadeaukaart van 15 euro... Beschikbaar gestelde Bruna. Die gaat naar Piet van Staveren. Dit nou, waren de prijzen mooi, voor week mooi. 51. Toch? Gefeliciteerd ja. allemaal. Ja. Nou. En uh, geniet ervan. En blijf vooral de kaarten inleveren bij de punten ja. waar dat kan in het dorp. En uh, je krijgt uh, een kaart voor elke 5 euro die je besteedt. Krijg je een kaart, kun je invullen. Volgende week laatste trekking hè ja. mensen. Ja. En, en dan gaat de hele boel weer in één bak. Ja. Ja. Ja. Leuk. Voor de hoofdprijs. Dankjewel voor jullie komst. Tot volgende week. Graag gedaan. gedaan, dames. Ja, ja. Okay. Wij ja. gaan gelijk luisteren naar Jan-Peter Versteegen. Met zijn... Wil je nog even zitten, Jan-Peter? Nog even vertellen wat je gaat doen. Wat gezellig. We moeten nog wel tijd overhouden voor de agenda. hè? Ja, ja, ja, maar het is ook een kort, uh, kort uh, precies. optreden. Ik denk uh, twee nummers. Twee nummers, is dat ja. oké? Okay? Ja, helemaal ja. goed. goed. goed. Jan-Peter, wat fijn dat je er bent. Dat vind ik ook met leuk, de dames en de heren. Ja. Een nieuwe naam. Uh, Cantores Laeti. Ja. Uh, wij wilden een nieuwe start maken met, als, op projectbasis. En toen uh, vroegen we aan iemand die uh, heel goed is in Latijn. Uh, de vrolijke zangers. Uh, I cantatori allegri. Hoe zeg je dat nou in Latijn? En toen uh, had Want, hij nee. uitgevonden. Hij moest het wel even opzoeken. Cantores Laeti. Nou. Laeti betekent blij of vrolijk. Blij. Nou, We zijn nou, hartstikke mooi. blij dat jullie komt. Helemaal ja, goed. Leuk. Ja. Ja. Goed, jullie gaan twee liedjes zingen. Ja, we, uh, uh, misschien is het ook leuk dat de mensen weten dat we vanmiddag in het dorp zingen. Ja. Van, van uh, zeg maar tot een uur of vijf in het hele centrum. En dan mogen we uh, de 24ste mogen we nog in de Cornierstraat uh, drie uur lang uh, zingen. En, uh, in Haarlem. Ja, dat vinden we hartstikke leuk dat ja. we, uh, onze roem <laughs> ons vooruit is ja, gesneld. Ja, nou, prachtig toch. <laughs> en uh, we vinden het ontzettend leuk om samen weer uh, aan dat project te werken. En uiteraard zijn we altijd nog op zoek naar uh, goede tenoren en bassen. Want daar is altijd een ernstig tekort aan. Kijk. Kijk. Ja, daar ben ik helemaal met mijn zus eens. Nou. Jolande. Ja, helemaal goed. Nou. Uh, wij gaan zingen nu. Begin. Ja. Ja, ga uh, wij zingen uh, Deck the Hole. En dat is een, een heel mooi nummer uit de Engelse koortraditie van David Wilcox. Het wordt ontzettend vaak gezongen, maar wij proberen uh, ook weer onze eigen unieke versie ervan te maken. Okay. Uiteraard. Mooi. Nou. Ja, ga dat Moeten we die microfoon nog een beetje die kant heen uh, trekken? Ja, gaan we doen. die teksten hè dan ding ding ding ding ding dan ding ding dan ding ding ding ding dan ding ding ding ding ding ding ding ding ding Dankjewel uh, dames en heren voor deze mooie muzikale bijdrage aan ons uh, radioprogramma. Heerlijk. We wensen jullie heel veel succes uh, vanmiddag. En ook uh, in de Corgne-straat, uh, waar jullie gaan optreden. Bedankt. Wij gaan uh, door. We hebben nog even tijd voor uh, de agenda. Uh, we beginnen bij de expositie de wonderkamer in het Zandvoorts Museum. Die nog duurt tot 23 juni 2020. Ja. En tot volgend jaar 1 maart is er de expositie van Keizerin Sisi die op de vlucht voor zichzelf was en, uh, in het Zandvoort Museum. Ja, Hele mooie tentoonstelling trouwens. Precies. Dus uh, vandaag ook de sprookjeswandeling in het centrum van Zandvoort. En als je naar het dorp gaat dan uh, zie je vanzelf uh, hoe dat werkt. Ja en vanavond is er natuurlijk ook de Maastrichter Staar waar we het net over gehad hebben het concert wat geheel uitverkocht is. Ja. En dan hebben we om uh, 12 uur, 1 uur en 2 uur. Dan zingen de mannen van het Zandvoorts Mannenkoor bij Albert Heijn. Die hebben drie optredens daar en er worden kerstliedjes gezongen. Dus uh, als jullie al uh, boodschappen gaan doen voor de kerst, uh, ga vooral even Leuk. kijken bij Albert Heijn naar het Mannenkoor. Ja, en morgen is er weer een uitverkocht concert. Uh, Jess in Zandvoort. Met Frits Landersbergen in de Krocht. En ook helemaal ja, volgeboekt. Vol en ja. ik zeg het nogmaals www.jazzinzandvoort.nl ga daar kijken en reserveer vast je kaarten voor de volgende concerten. Ja, sta je niet Want die raken ra ja, uitverkocht. Ja. Dan hebben wij ook uh, morgen makreel roken op de ijsbaan door het Zandvoortse zeevisvereniging. De hele dag wordt er makreel gerookt en de eerste zijn klaar rond het middaguur. Gezellig, ja. ja, en lekker. Nou, 23 december is er de tweede ronde van het keurling fluittoernooi Mogen wij, Fluitt wij mee doen toernooi, ZFM doet ook mee ja. uh, op de ijsbaan in Zandvoort. En dat begint om zeven uur, s'avonds. Ja. Nee, 7 uur? Ja, dat klopt, Er staat hier ja. 9 uur, maar het is 7 uur. Hè? Het is 7 uur, okay. ja. Ja. Dan hebben we natuurlijk uh, op 1 januari de nieuwjaarsduik. Uh, ja. Die is dit jaar bij tegenover... Ja, het is een het strand, andere locatie. Ja, andere locatie, ja. strandhuid uh, Beach Club 10. Ja. Dus daar waar Bitsclub 10 normaal is. Ja. En uh, dat begint om 1 uur. uur. Uh, maar er is voor die tijd dat natuurlijk is een opwarm, al. Ja, opwarm. is al opwarmen. en ja. er is altijd uh, van alles te beleven daar. Dus uh, je kunt natuurlijk bij de haven gezellig zitten. En een kopje koffie en een kopje thee ja. drinken. En een glaasje wijn uiteraard. Er zal ongetwijfeld gluwijn te krijgen zijn. Ik daar. denk het ook, ja. ja. Nou, 2 januari is er uh, de Sportinstuif Lasercame. Dat is bij de Sportservice Zandvoort. En dat wordt in de Korver Sporthal gehouden van. Uh, 1 tot 3 uur. Ja, En uiteraard op 4 januari Disco on Ice op de ijsbaan vanaf 4 uur. Dat is ja. elk jaar weer een heel groot feest moet ik zeggen. En als ik dan zie hoeveel mensen daar zijn en hoe men daarvan geniet. Dat is echt Leuk. fantastisch. Goed, uh, eerste maandag van de maand hebben wij in Oak, uh, bij Ook Zandvoort in Noord de nabestaande groep. En dat is van half twee tot drie uur. Ja, en dan is er elke eerste dinsdag van de maand... Van half om half elf een digitaal spreekuur... voor al, al uw vragen over iPad, tablet, smartphone enzovoort. Dat is ook bij Zandvoort in de Vlemingstraat 55. Precies. En dan is er vrijdags medische gymnastiek... bij pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. En überhaupt voor alles van pluspunt kunt u dat uh, informatie vinden daarover bij www.pluspuntzandvoort.nl. Ja, daar staat heel veel. Er uh, is op heel ja. veel. Te en doen ook daar. met het fijnste Kerstdagen, hè, ja. wordt er ook heel veel georganiseerd. Voor mensen voor... die alleen zijn. Ja. En volgens mij is er in de blauwe tram ook genoeg te doen. Wordt hetzelfde gedaan ook. Uh, hetzelfde uh, gedaan. Ja, ja. Goed. De Eerste en de derde maandag van de maand van twee tot vier is er de depressie supportgroep in de blauwe tram. We hadden het er al over net over de blauwe tram. Men ja. kan zich daarvoor aanmelden bij info@depressievereniging.nl en uh, ja, het, het schijnt een hele fijne groep te zijn waar Klopt, mensen ja. terecht kunnen. Ja, nou ja, de herhaling van dit programma is elke maandag uh, ochtend van tien tot twaalf. Uh, ga naar uitzending gemist en ga naar www.zandvoort.nl... En dan vul je de datum en de tijd in, en dan krijg je het programma van vandaag uh, te horen. Ja, nog even zeg ik dat na dit programma Goedemorgen Zandvoort, om 12 uur u voorlopig nog kunt luisteren. naar een uitzending van ZFM Oud Zandvoort, deze keer uit 2012. waarin Marion, Anne Marion Sense vertelt over haar geschreven en samengestelde boek Zandvoort op Linnen. Dus. Ja. Uh, en dat wordt morgenmiddag, zondagmiddag... dus herhaald om 12 uur. Ja. Goed. En in het nieuwe jaar wordt dat uh, programma... op zondagmiddag 12 uur de vaste uh, uitzendtijd... voor uh, ZFM Zandwoord. Wij gaan bedanken. Jij ja. mag. Nou ja, we bedanken... Uh, we bedanken de, al onze gasten. Uiteraard. We bedanken uh, voornamelijk Rob Harms... die ons uh, heeft geholpen... met deze uitzending uh, he, door te laten gaan. Dank je wel, Rob. Hartstikke fijn... Dank uh, de techniek dan van Rob. Dank uh, de muziek van Kordraaier. Dank Irene de Jager voor uh, uh, de presentatie. Dank je wel, Gerrie Rutte, voor de presentatie. Uh, ja. En voor de eindredactie die ja. door jou verzorgd is... Ja. met uh, Gert uh, van Kuik ja. uiteraard samen. En uh, ja, volgende week maar zijn we volgens mij weer... We uh, zitten volgende week niet in Hoogland... maar wij zitten volgende week in Noble Tree. Precies, vanwege. Omdat de ijsbaan... de hele dag is er ZFM is op de ijsbaan... en wij... Zijn om tien uur in Noble Tree met Goedemorgen Zandvoort. En daarna komen alle andere programma's van. Uh, ik weet niet of jullie er ook zitten. Jullie blij zijn vanuit de studio gewoon, hè? Ja. ja. Tobak Leeft is gewoon om uh, acht uur hier. En wij zijn vanaf tien uur in ZFM in Noble Tree. Goed. Dat was de mededeling. Dat was hem. Wij wensen iedereen een fantastisch weekend. En fijne en, feestdagen. En uh, fijne ook, kerstdagen. kerstdagen. En ja. graag tot, uh, tot na volgende, de kerst. Volgende, tot volgende week. week. Dag. Let's see, no, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year, simply having a wonderful Christmas time, simply having Thing that